Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen snel en mag je fixen. In dit is de dag een vooruitblik op het Nijmeegse optreden van Bruce Springsteen dit weekend. Waarom lijken zijn concerten op religieuze diensten? En we hebben te veel ganzen in ons land, maar we weten niet wat we ermee aan moeten. De Tweede Kamer hakt op dit moment een knoop door. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Nederland krijgt vanmiddag en vanavond te maken met zware regenbuien, vooral in het oosten. Weerplaza waarschuwt voor flinke wateroverlast. Het kan op sommige plaatsen echt even pikdonker worden als het keihard regent. En keihard regenen betekent dat er heel veel millimeters vallen. De weermodellen berekenen 50 tot 80 millimeter regenval in 1, 2 of 3 uur tijd. En dat zorgt dan weer voor wateroverlast. Dat zijn hoeveelheden die normaal een hele maand vallen die kunnen nu dus in slechts een paar uurtjes vallen. De ANWB waarschuwt dat de regen ook voor verkeersproblemen kan zorgen. Automobilisten moeten vooral in het oosten rekening houden met een drukkere avondspits. De FIRA wordt onderwerp van hoogpolitiek overleg tussen Italië, Nederland en België. De Italiaanse premier Letta zei op een persconferentie... dat hij de zaak rond de hoge snelheidstrein volgende week op de Europese top bespreekt met premier Rutte. Letta zei ook dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van het Italiaanse bedrijf dat de trein heeft ontworpen. De vier uit de dienstregeling gehaald. Nederland en België zijn in een juridisch gevecht gewikkeld met de Italianen. De onderwijsinspectie heeft bij een aantal scholen... de cijferlijsten opgevraagd van alle examenleerlingen. De scholen komen voor in het politieonderzoek... naar de gestolen examens op de Ibn-Galdun-school in Rotterdam. De cijferlijsten worden grondig onderzocht, zegt de inspectie. Het gaat zowel om de cijfers van het centraal examen... als die van de schoolexamens. Ondertussen gaat ook het politieonderzoek naar de gestolen examens verder. Nederlandse kiezers in het buitenland hoeven zich voortaan niet meer bij alle verkiezingen apart te registreren. Minister Plasterk wil het op die manier makkelijker maken voor Nederlanders in het buitenland om mee te doen aan Nederlandse verkiezingen. En voert daarmee een plan uit het regeerakkoord uit. Er is al jaren kritiek op de omslachtige procedure... en veel Nederlanders in het buitenland doen niet mee aan de verkiezingen... vanwege de rompslomp. Het is nu zo dat de kiezers zich steeds opnieuw moeten opgeven... om de benodigde papieren te ontvangen. De politie stopt voorlopig met het nieuwe model ME-uniform. Dat is besloten vanwege de vele klachten die zijn binnengekomen... van ME'ers over de nieuwe pakken, zegt de voorzitter van de kamp... van vakbond ACP. Het pak zou te warm zijn, niet goed ventileren... en hele scherpe naden hebben aan de binnenkant van de broek. Bij een oefening in april zijn zelfs elf mensen onwel geworden. Naar aanleiding van dat incident hebben verschillende vakbonden de klachten verzameld. Er komt nu een onderzoek naar de pakken. Het weer vanuit het zuidoosten en oosten trekken dus buien het land in. Soms erg zware buien met onweerhagel en windstoten. Soms wel tientallen millimeters regen. 18 graden is het op de wadden en 22 tot 26 graden in het binnenland. Vannacht dan trekken de zware buien weg. En we gaan zo door met Dit is de dag. Blijf luisteren.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 Mag je fixen en Jeroen Snel. Met kanonschoten luidt koning Willem-Alexander vanmiddag... het 525-jarig jubileum in van de Koninklijke Marine. Ooit waren onze zeehelden roemruchtig. Maar stelt onze marine vandaag de dag nog iets voor? We horen het straks van Leon Homburg. En u bent gewaarschuwd als u dit weekend naar het concert van Bruce Springsteen gaat... dan krijgt u er ook een preek bij. Popjournalist Tom van Engelshoven legt zo uit... waarom de concerten van Springsteen op religieuze diensten lijken. Het minizeltje van islamitische scholen wankelt door examenfraude. Maar Menno de Jong blijft erin geloven. In de Tweede Kamer praat op dit moment over de vraag... wat moeten we met de veel ganzen in ons land? Vergassen of niet? Boswachter Frans Kapteins van Natuurmonumenten. Is dit een beetje het buikpijndossier van uw organisatie? Dat kun je wel zeggen, ja, absoluut. We hebben muziek van de mannen van naam. En uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD... of op de website dag.nu. Sluiten. Dicht. Sluiten. Dicht. Dat daar uiteindelijk geen levensvatbare toekomst voor is. En dat betekent volgens mij dus einde iemand doen. Er is al zoveel gepasseerd bij die school en uh, ja, genoeg is genoeg. Dicht. Sluiten. Dicht. Sluiten. Biedt deze school de kwaliteit die ik mijn kinderen graag zou gunnen? Hou de eer aan jezelf en denk goed na, zijn wij juist bezig voor al die jongeren die een diploma van waarde verdienen. Wat ons betreft mogen ze sluiten. Onmiddellijk. Nou, dat is duidelijk. Alle berichtgeving van de laatste week... over examenfraude, over de IWM-Galdoenschool in Rotterdam... geeft het idee dat er van alles mis is met het islamitisch onderwijs in het algemeen. En uh, nou ja, deze is gewoon bijzonder. Iedereen vindt dat hij moet sluiten. Menno de Jong, u komt meer dan twintig jaar over de vloer bij islamitische scholen als adviseur. En u vindt dat wij veel te negatief zijn... Oh, even ter correctie, het is 15 jaar, maar dat maakt niet uit. Ah oh, ja, ja, die vijf uh, jaar, de, de, die geef ik u erbij. Ja, dank u wel. <laughs> uh, te negatief, ja, ik denk het wel. Als je gaat kijken naar uh, wat er nu gebeurd is op Ibergaldoen... Is, uh, is natuurlijk onvergevelijk, laten we dat even vooropstellen. Tegelijkertijd uh, heb ik de indruk dat nog niemand weet... Uh, wat er nou precies gebeurd is... en vooral wie zijn nu de echte schuldigen in dit verhaal... Mm. Nou, laten we dat nou eerst even afwachten en dan beslissingen nemen. Voordat we gaan nemen. sluiten. Uh, en dat sluiten, dan denk ik bij mezelf een heel instituut sluiten, waar we nog niet eens weten wat nou precies uh, de, de omvang in, uh, laten we zeggen in het aantal deelnemers is aan die fraude. Kijk, als de hele school heeft deelgenomen, nou dan heb ik het idee van, is sluiten misschien een optie, maar... Dan pas? Als het om wat radraaiers gaat, zij bij personeel, zij bij leerlingen... dan zeg ik, verwijder de radraaiers vooral... en zorg ervoor dat het, het bestuur weer zijn taken kan vervullen. En eh, laat die school doorgaan. Ja, even bij het begin beginnen. U komt dus eh, 15 jaar hè, over de vloer bij islamitische scholen. Hoe lang bestaat nu dat islamitische onderwijs in Nederland? Uh, ik meen dat men dit jaar het 25-jarige jubileum van het islamidisch onderwijs in Nederland viert. Dat is toch lang, langer dus dan dat wij is allemaal is denken. Dus dat is sinds 1988 en uh, ik heb het allemaal zien komen. Ja, maar u en, was er vanaf het begin bij. Ik betrokken? was er van begin af aan als onderwijsambtenaar van de gemeente Amsterdam bij. En uh, heb ook een, uh, in het eerste uur de bestuurders van uh, de, nieuw, uh, de nieuwe islamitische scholen te woord mogen staan. Ja. En, over hoeveel scholen gaat het eigenlijk? Op dit moment over pakken mee 40 scholen. Ja. Vijf jaar geleden was het echt bar slecht gesteld. Dan kunnen we wel zeggen met het islamitisch onderwijs veel gevallen van wanbestuur, met geld, slechte schoolresultaten. Hoe kwam dat toen? Nou, je praat over ongeveer 50% van de scholen. We mogen niet vergeten dat 50% door de inspectie... wel in orde werd bevonden in die tijd. Dus je praat al over 50% van de scholen. En uh, het is natuurlijk gekomen door uh, bestuur... Wat, wat niet goed en precies wist van hoe doe je nou zoiets... En daar kwam in 2006, even een, een, een technische opmerking... daar ontkom ik niet aan, de zogenaamde lump sum financiering overheen. Met andere woorden, schoolbestuur gekregen een zak geld... in plaats van dat salariskosten vergoed werden en al dat soort zaken. En ja, toen werd het toch wel een beetje ja. Wat Wat zag u toen op sommige scholen? Want u kwam daar en dan... Wat zag u misgaan? En nou, wat je ziet misgaan is dat eh, schoolbesturen onvoldoende grip hebben op de situatie. Men weet niet goed hoe men daarmee aan moet. Daar stond het islamitisch onderwijs overigens niet alleen in, hoor. Ik heb heel wat scholen, eh, schoolbesturen zien wankelen en, en, en zien torsen. Eh, en met name als je gaat kijken naar het openbaar onderwijs op dit moment. Nou, dat is er niet best aan toe in nee, financiële zin, Maar en wat zag u in die tijd op die... Economische scholen waar een het beetje, misging? Een beetje hetzelfde. Uh, die zak geld kwam. Hoe ga je daar nou mee om? Uh, ja, je rekent je toch rijker dan je bent. Uh, in feite moet je goede structuren hebben, goede meerjarenbegroting, goede beleidsplanning en al dat soort zaken. En u ging in de boeken kijken en u zag een zooie. Uh, zo. Nou, ik ging niet zozeer in de boeken kijken. Uh, ik werd daar pas, pas later bij betrokken. In die jaren was ik huisvestingsadviseur en adviseur op het gebied van schoolstichting en dat soort dingen. Pas later heeft mij gezegd: joh, kom er nou eens bij en help ons nou zo aan. Ja. Wat is er nou sindsdien gedaan om die kwaliteit zeg maar, ja, omhoog te krijgen? Verschrikkelijk veel. Uh, men heeft om te beginnen uh, goede analyses laten maken. Wat is hier mis? Uh, men is begonnen met een, een, een breedschalig uh, scholingsprogramma... voor uh, directie, personeel, interne begeleiders en al dat soort mensen. Men is uh, het, de, de, de, de, bestuur, de bestuurlijke organisatie gaan, uh, gaan reorganiseren, gaan structureren bedrijfsplannen kwamen er, strategische beleidsplannen, meerjarige begrotingen. Nou ja, dat leert je om inzicht te krijgen in de situatie waarin ja. je zit. En dat heb je eerst nodig, wil je eruit komen. Ja, en dus, inderdaad u zegt dat die, die, die organisatie veranderde. Het lijkt ook wel alsof sinds de Islamitische scholenorganisatie, die overkoepelende organisatie, onder aanvoering staat van uh, Yassin Atuntas, dat het ook een stuk beter gaat. Klopt dat? Uh, dat kan je zo niet zeggen. Uh, niets, overigens, nadelen van de heer Altoentas. Ik vind dat de ISBO echt een, een, een behoorlijke klus heeft rondgezet. Maar ik moet erbij zeggen, er zijn ook een aantal islamitische schoolbesturen geweest die het helemaal op eigen kracht hebben gedaan. Ja. Uh, dus, en wat heeft hij gedaan? De ISBO heeft uh, in overleg en in samenwerking met het ministerie uh, het, dat zogenaamde KIO-project, kwaliteitsproject uh, islamitisch onderwijs, op poten gezet en werden daarvoor gesubsidieerd... en hebben in overleg onder andere met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... en dat soort zaken verbeteringsprogramma's... op een aantal islamitische scholen gedaan. Ja, hij, het Turkse meneer, heeft dat er nog iets mee te maken... in de zin dat voor hem zat een Marokkaanse meneer... en de samenleving in zijn algemeenheid doet Turk het heel goed... Uh, als het gaat om bestuursfuncties. Nou. Had u het gevoel, heden dan gaat hier ook een andere culturele wind waaien? Uh, nee, dat nou niet direct. De ISBO heeft het goed opgepakt, dat zeker. Maar uh, men is toch in zijn algemeenheid professioneel genoeg... om dat soort dingen uit elkaar te houden. Ja, oké, okay, maar de leider en zijn karakter, zijn achtergrond... bepaalt natuurlijk ook het beleid. Ja, maar om te beginnen zijn professionaliteit. Ja, oké, okay, maar... Hij was wel een professionele persoon. Hij is een professioneel. Dus het, dat hij dat goed aanpakt, dat, dat ligt voor de hand. Ja. Maar nogmaals, dat heeft ook te maken met algemeen directeuren... van andere schoolbesturen die het op een hele goede ja. manier hebben opgepakt. Dat, eh. Even de andere aan tafel. Sluiten uh, de school of openhouden. totdat we in ieder geval meer weten. Hè? Wat uh, zoals u zegt. Nou, ik vind dat in ieder geval wel zeker en, en, en, en, iets om, om bij stil te staan. Want ja, als je weinig weet van wat er gebeurt... is. en er zijn een paar, een paar raddraaiers. dan mag je niet heel de school over in kam scheren. Dat vind ik wel. Ja, ja vind ik pop, heb... wat vindt een popjournalist hier nou van? Heel veel en heel weinig. Hm. Tenminste, ik heb er wel een mening over. Maar ik denk dat je. Uh, eerst inderdaad moet uitzoeken wie het nou gedaan hebben... Maar ik vind wel dat het beeld dat naar voren komt, is dat het een enorme troep is. Of het ziet er ook. Uh, dat gevoel krijg je, wat is er aan de hand? En uh, de meneer naast mij vertelt eigenlijk dat het wel meevalt en dat zal ook wel, maar dat beeld hebben de mensen niet. Dus die zou heel graag willen weten hoe dat nou komt. Dat het, het beeld is een beetje een dat het nooit bij... op een uh, Nederlandse of een, hè, een protestantse christelijke school zou kunnen gebeuren. Nou, dat laatste zou ik de hand niet voor het vuur duren Dat zou ik ook niet zeggen. Dus in dat opzicht, dat geloof ik nou niet zo. Dat het een rommeltje en een zootje is, dat is ronduit niet meer waar. Maar dat was het wel en die erfenis, die is ook. Kijk, ik heb al eens vaker in dit verband gezegd... vertrouwen komt de voet, maar gaat de paard... En eh, is natuurlijk vrij snel vertrokken. Maar eh, het gros van de islamitische scholen. Ik heb niet op alle scholen zicht. Maar het gros van de islamitische scholen. doet het erg goed. En. Eh, nou ja, het, het voorbeeld van twee excellenten. van de 32 scholen die excellent zijn, zijn geworden dit jaar, zijn die islamitische scholen. En dat wordt wel eens uh, vergeten of niet eens genoemd? Nou, ik, ik moet wel uh, meneer, uh, gelijk geven. Stel je voor dat met die uh, uh, eindexamens die gestolen waren... dat het op een openbare school was mm -hmm. geweest. Er had nooit iemand nu hier gezegd van... we moeten alle openbare of scholen. Nee, uh, als het gebeurd was bij een katholieke <kwijnt> school... Was Niemand had gezegd alle nee. katholieke scholen. Nee. En zo is het maar natuurlijk wel. School... En daardoor heeft meneer wel gelijk dat het natuurlijk heel erg met dubbele ja. maten gemeen wordt. En wordt ja. heel erg opgelet. En aan de andere kant, daar blijf ik zeggen. Misschien zouden ze iets moeten doen, hun, hun imago... Ja, naar de rest van de samenleving iets te verstevigen. Nou, wie daar in ieder geval heel druk mee bezig is, dat is uh, Ayan Tonsha... de voorzitter van het bestuur van de iwang school Hij zat uh, bij Nieuwsuur en hij wil bewijzen... dat het islamitisch onderwijs wel degelijk kan slagen. En daarover is hij ook heel strijdvaardig. We luisteren even. Wij zijn gewoon uh, een school binnen het hele bestel die gewoon uh, door de inspectie gecontroleerd wordt. Ja. In al die jaren niks mis met de kwaliteit, financiële zijn ze zorgen, maar die problemen worden gewoon opgelost. Ja. En dan moet de wethouder niet zeuren over en angst zijn onder ouders en leerlingen dat deze school zou moeten stuiten. Dat is niet de weg. De ouders hebben het recht voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag met kwaliteit. En daar streven we voor en daar staan we voor. Want dat is in het belang van onze kinderen. Ja, dat uh, klinkt als een soort... Uh, we, we gaan door, ze krijgen ons niet klein. Uh, is dat herkenbaar? Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat, is, dat is herkenbaar. Niet zozeer in de, in, in de zin van... jongens, we zijn strijdvaardig, uh, we, gaan de, we gaan door... Mijn ervaring met het islamitisch onderwijs is dat veel bestuurders zoiets hebben... luister eens, eh, het, het, wat kunnen we doen om het nog verder te verbeteren? Het ambitieniveau is behoorlijk hoog. Ja, het klinkt ook alsof deze meneer het wel een beetje zat is... dat iedereen zegt dat ja, ze schoon Ja, dat opsluiten. laatste begrijp ik ook wel. En dat zijn ook de geluiden die mij natuurlijk bereiken. Dat de islamitische bestuurders zeggen, ja, natuurlijk, wij weer. Uh, maar ja, en wat goed, zegt zo, u dan? Als ja, ze dat zo zegt. is het leven. Het, eh, je kunt dat betreuren, maar daarmee, eh, daarmee ben je er niet. Je zult duidelijk moeten maken dat, en dat moet je op een hele transparante manier doen. En dat doen gelukkig veel islamitische schoolbesturen. Zetten hun deuren open voor iedereen. Eh, samenwerking met wijken, samenwerking met andere scholen. Vooral in achterstandswijken, eh, daar ken ik gevallen waarbij eh, de directeur van de islamitische school voorzitter is van de eh, vergadering van wijkscholen bij het achter, eh, eh, eh, achterstandsbestrijdingsbeleid. Eh, ja. En eh, ik kan niet anders zeggen, dat doet zij op een uitstekende wijze. Maar u zegt eigenlijk dus tegen ze van uh, niet zeuren doorgaan. Want ik kan me voorstellen, ze komen bij u wel klagen over het feit... dat ze ons weer hebben. Ach, je hoort wel eens wat. En, en soms huil ik ook wel eens een beetje mee met de wolf in het bos. Dan op zo'n moment, wat ik verdomme. Het zal toch weer niet zo zijn. Maar ja, je hebt daar zo weinig aan, hè? En klagen en mopperen. Dus eh, dat houden we elkaar dan voor. En dan is de mededeling, jongens, wat kunnen we doen om het beter te maken? Ja. En dat is, dat is heel goed, vind dat, ik. dat beter maken volgens een aantal politici is beter maken vooral de school sluiten. Wat vindt u daarvan als politici zich zo ja, heel duidelijk uitspreken op nou, dit moment? Als politici dat zeggen, dan vraag ik me af waar hun achting voor de grondwet is... waarin dit nou een keer geregeld is. Dan moet je de grondwet aanpassen als je dat wilt. Ja, daar bent u heel duidelijk in. Ja. U kijkt ook... Strijdbaar zou ik bijna zeggen. <laughs> ja, nou ja, goed. In dat opzicht denk ik dan, eh, doe er maar wat aan. Maar op dit moment eh, is het nog zoals het is. Ze begon ooit in uh, mijn favoriete café in Amersfoort... Uh, als uh, uh, Pater Moesgroen. Uh, maar tegenwoordig uh, gaan ze door het leven als de mannen van naam. Goedemiddag hier in de studio. Goedemiddag. Voor een uh, live act. Vanwaar die uh, naamsverandering? Uh, nou, de naam is niet veranderd. Want Pater Moesgroen bestaat nog steeds. En die ja. spelen ook nog steeds. Alleen uh, zonder ons. En uh, we gaan regelmatig kijken. En uh, we vallen af en toe ook nog wel in als, een keer, uh, als de gelegenheid zich voordoet. Maar uh, we zijn een nieuwe band begonnen met z'n drieën. oud paters, Omdat het toch blijft jeuken. En uh, het uh, toch leuk is om weer het podium op te gaan. En maar samen waarom is gestopt de... met uh, Pater Moesgroen? Ja, daar heeft ieder zo zijn eigen reden voor. Wilbert en ik zijn al uh, tien jaar geleden of negen jaar geleden gestopt. En Ad is anderhalf jaar geleden mee gestopt. Ook op zoek nou, nee. naar een nieuwe uitdaging, nou, denk ja, ik. ik. Ik wilde vooral de, de kleine zaaltjes en de, en de, de mooie liedjes la, laten horen. En uh, die, die ik dan inmiddels m ook schrijf. Zal ik zeggen. Minder de massa met uh, rood Juist, tasje en dat soort. Kleine twee, twee, zaaltjes, dit. mooie liedjes over persoonlijke dingen. Ja, iets anders. Zoals, zoals, uh... zoals over brilletjes. <laughs> Daar gaat jullie nummer nu ook over, hè? Daar ja. gaat het nou over. Oké, okay, ja. we gaan graag luisteren. De Heel mannen van aan. <laughs> Ze liggen overal, die kleine brilletjes, kleine brilletjes, dat is goed fout. Ze komen van het kruidvat of van de hemel. kleine brilletjes en ik voel me zo oud. Ik kon toch altijd goed mijn krantje lezen, vreemd dat dat niet meer gaat. En het zal nooit meer genezen, daarvoor is het al te laat. Maar ik zie nog wel haar scherp, de buff aan de overkant in volle glorie, dus ik denk niks aan de hand. Ze liggen overal, die kleine brilletjes. Kleine brilletjes, dat is goed fout. Ze komen van het kruidvat of van de hemel. Kleine brilletjes, en ik voel me zo oud. Waar is dat kledingding nou weer gebleven? Ik ben hem elke minuut weer kwijt. Al had ik er een stuk of zeven, het is een eindeloze strijd. Hé, hey, daar is hij dan, oh nee. Dat is weer die van haar, want ook zij wordt oud, en ik denk, gelukkig maar. Ze liggen overal, die kleine brilletjes, kleine brilletjes, dat is goed fout. Ze komen van het kruisvat, of van de hemel. Kleine brilletjes, en ik voel me zo oud. Ze liggen overal die kleine brilletjes, kleine brilletjes. Dat is goed fout komen van het kruidvat, kruidvat of, van of van de, van de Hema. Kleine, Kleine brilletjes, maar ik voel me zo oud. Nou, zo Kleine oud voel ik me nog niet eigenlijk. Ik zal niet klagen. Ik ben nog jong van Geest. Kleine brilletjes, nee hij is best wel oud. Ja, van naam, hartelijk bedankt. Het applaus hier in de studio... en misschien ook de herkenbaarheid uh, de, tot uiting brengen. Het kwam van popjournalist Tom Engelshoven, boswachter Frans Kapteijns... Marineman, Leon Homburg en Menno de Jong... met wie we net spraken over de sores in het islamitisch onderwijs. Ja, Tom Engelshoven, nog even over deze heren. Wat vond je van het optreden als uh, muziekrecensent? Ik vond het hartstikke te gek. Ja. Van, uh, dat zal ik eens, nou, zal het recenseren. Ik vond het uh, de tekst erg uh, goed. spreekt een duidelijke doelgroep aan. Ik <lacht> vond uh, gitaar zo erg leuk. vond de samenzang erg uh, goed. het koortjeswerk prima. Uh, nou, over de acht kom ik zeker uit. Hoor. Oh, oh. Ik zeg top 5. Tot vijf. Ze zijn helemaal ja, ja. blij. Ja, ja. <laughs> Binnenkort terug te lezen in het muziekblad or, of niet? <laughs> nou, we hebben elkaar wel eens gesproken. Nou, ja, ja, maar toen heette ze nog paten ja. ja. ja. Nou, om kwart voor drie uh, of iets later uh, gaan we nog een keer naar jullie luisteren. Uh, bel ons niet, wij bellen u, uh, ga Hi. tot zo. <laughs> we gaan het hebben over misschien wel het grootste rockconcert dat dit jaar in Nederland uh, plaatsvindt. Uh, komend weekend in Nijmegen, Bruce Springsteen. Tom Engelshoven, uh, hoe is het met de Bors vandaag de dag? Nou, het schijnt wel goed met hem te gaan. Ik heb de indruk dat... Uh, wat ik weet is dat hij... Uh, vorig jaar heeft hij ook zijn tour gedaan. Toen was hij afgetraind en helemaal. En nu schijnt hij wat voller te zijn. En wat relaxter en het wat rustiger uh, op te nemen. Overigens was vorig jaar echt ongelooflijk succesvol. Hè? Want het was, wordt een beetje vergeten. Maar die shows duren echt erg lang. Tweeënhalf uur, drie uur. Oh. Soms nog langer. En uh, mensen worden gewoon... Uh, genieten daar verschrikkelijk van. En dit is een jaar dat hij niet een plaat uit heeft. Vorig jaar had hij wel een plaat uit. Dus dit is eigenlijk het relaxed jaar. Het hoeft niet zo nodig. Hij hoeft dat album niet uh, te poetsen nee. om de verkoop te stimuleren. Daar doet hij het niet, denk ik, niet voor. Maar de, de, bij artiesten zoals hij is meestal het jaar dat de plaat uit is... dan gaat is de show gaat helemaal daarover. Ja. En dat zal nu minder het geval zijn. Dus we krijgen ook misschien wat meer oude nummers te horen? ja die krijg je altijd al maar inderdaad uh, hij heeft uh, dat noemen ze de albumshows dat doet hij op dit moment dat betekent dat hij integraal één de kans is groot hè, we weten niet zeker maar de, dat hij integraal één historisch album helemaal speelt van de Zou avond, het Born oh, okay. to Run kunnen zijn er wordt gespeculeerd dat het uh, Born in the U.S.A. wordt en ja dan ben je dus zeg maar bijna een uur met dat hij heeft Body ook dubbel albums uh, gemaakt, hè? Die dus, doet hij niet. Uh, oh. De River, daar heeft hij oh. één keer gedaan. Toen zei hij dat nooit meer, want Dat het is duurt echt zo lang. lang. Ja. En dat is ook zoveel, uh, zit hij er zo aan vast in zijn show, zo bepaald daardoor. Ja. Ja. Nou, um, ja, we, we gaan praten over zijn uh, ja, religieuze inslag. Zo'n zo, zo, zo concert lijkt een beetje bijna op een soort religieuze samenkomst, uh, viel ons op. En je hebt er ook over uh, gepubliceerd... Um, maar betekent dat, ja, dat dat er iets mystieks gebeurt... ook aanstaande zaterdag daar in Nijmegen? Ja en nee. Kijk, ik draai het eigenlijk om. Ik, mijn, in mijn beleving is het zo dat de laatste veertig jaar... de mensen een beetje uit de kerk weggelopen zijn. Dat klopt wel, aardig. Heel erg. Ja. En eigenlijk tegelijkertijd zie je dat zo iemand als Springsteen... enorm uh, veel groter wordt. En als je naar zo'n concert toe gaat, is de beleving... Bij dat optreden dat Bruce Springsteen helemaal niet religieus... dat is het helemaal niet. Maar de dingen waarvan je dacht dat de kerk daar wat over te zeggen had... en waar mensen wat mee konden... worden nu heel erg bij zo'n concept van Springsteen... Dus waar uh, de kerk uh, veel gaat, meer zwijgt... Uh, nou, niet aanspreekt. Niet aanspreekt. He, dit gaat over dingen als... Hoe ga je met je vrienden om? Hoe zorg je dat je leven beter wordt dan dat van je kinderen? Hoe ga je met je ouders om? Hoe ga je met je werk om? Wat doe je als je... Uh, weet dat je iets verkeerds gedaan hebt. Hij heeft dus ook die behoefte om dat soort dingen aan, te bespreken. zullen we maar, ja, maar zeggen. En wat hij er aan bij doet, en wat het zo apart maakt... is dat hij dat, wat ik dan katholiek gedachtegoed noem... koppelt aan heel de Amer American Dream. Het gaat altijd over van wie ben ik en hoe kan ik zorg dat ik het beter ga krijgen. En, en aan de andere kant ja. gaat het over de kloof tussen de American Dream... en de American Reality. En... Aangezien een land als Nederland steeds meer op Amerika is gaan lijken... spreekt dat ook de mensen heel erg aan. Wat ja. wil je heel graag en wat is je realiteit? Wat is de kloof daartussen? En hoe raken mensen daardoor gefrustreerd? Uh, en daarom is de Spring, wat de Springsteen bijvoorbeeld ook heel mooi maakt... is dat hij vanaf zijn twintigste tot nu zijn zestigste... altijd weer problematiek aansnijdt die bij die leeftijd hoort. Dus... Als je, nou, als je van hem houdt, dan kan je 40 jaar, elke keer, in elke fase Want van je hij leven... hij groeit met je mee. Hij met jou ja. mee en jij groeit met hem mee. Het is ook tekenend dat zijn beste albums, die vallen altijd samen met bepaalde leeftijdsfases die het meest turbulent zijn. Dus op zijn veertigste vond ik er helemaal niets aan, want dat was je eigen leven dan ook een beetje saai, denk ik. Maar op je twintigste, <laughs> ja. tot je dertigste... waar van alles gebeurt. Krijg je dat terug? Te helemaal worden. top. Ja. Ja, je had het al over het katholieke geloof, want daar ligt bij hem ook wel de basis. Ja. Um, maar wat doet hij daar nog concreet mee? Gaat hij naar de kerk op zondag? Of? Volgens mij gaat hij niet naar de kerk. Wat hij uh, zegt zelfs is dat hij dus kinderen niet christelijk opvoedt. Wat hij wel doet. Is af en toe rondlopen met een kruis om zijn nek. en uh, ja. Je kunt hem eigenlijk zien als iemand die... Uh, ja, wat ik denk heel veel mensen zijn die het katholieke DNA of het kerkelijke DNA... Want hij is zelf dat wel opgevoed ook. Zo is hij opgevoed, zit nog steeds in hem. Uh, maar uh, hij beleidt dat niet door naar de kerk te gaan. Maar allerlei zaken over, heel morele zaken, zeg maar, die, die vindt hij heel erg belangrijk. Want ik dacht dat hij juist een beetje afstand had genomen... van het katholieke geloof, want hij was naar een soort nonneschool gestuurd... als kleine jongen, ja. en, en dat, dat werkte eerder tegen, erg uh, die tegen, beleving. Ja. Uh, maar daar komt hij dan langzamerhand op terug... of zet hij toch de deur weer een beetje open voor? Nou, niet voor het uh, instituutgeloof, maar wat hij eigenlijk zegt... Van, kijk, op mijn 13de, voor mijn dertiende moest ik naar de nonneschool en het was verschrikkelijk... Toen zag ik Elvis en ik wilde alles. Toen kwam er eigenlijk, als niets meer toe deed, alleen maar de god van de rock and roll. Hm. Tot mijn dertigste, denk ik, erachter dat die kracht van die rock and roll niet genoeg is om alle levensvragen te counteren. Want uh, in sommige songs van hem, uh, kom je gewoon verwijzingen tegen uit Bijbelverhalen. Uh, we hebben er een paar opgezocht. Uh, we gaan even luisteren naar de eerste. Jesus kissed zijn mother's hands, Whispered mother, still you tears. Remember the universe. Ja, hij, hij spreekt gewoon Jezus aan eigenlijk. Mag ik hier wat over zeggen? Kracht. De kracht van dit liedje is nou juist wat hij eigenlijk beschrijft: Jesus was an only Son. Hij heeft het helemaal losgetrokken van het Geloof. Wat hij eigenlijk zegt van Maria is een moeder. En wat voelt de moeder als haar enig kind doodgaat? Daar gaat dit over. En Jezus wordt meegenomen op die berg. En hij wordt gekruisigd. En zij leidt als een, elke moeder zou ja. leiden. Dus eigenlijk gebeurt precies wat ik vertel. Het geloof gaat eraf. En de pure menselijke emotie... Dat houdt hij over. Die daar wordt op ingefocust. Nog een voorbeeld. Adam. Tom en Hans waar gaat dit over? Ja, dit is gewoon super boeiend. Want dit is dus, uh, dan is hij ongeveer 30 En dan dit heet Adam Raised the Cane. En dan ben je jong en denk je, ik ga alles beter doen dan mijn ouders. En dan kom je erachter dat je eigenlijk net zo uh, veel fouten maakt. En net zo dom bent. En net zo er niks van pakt als je ouders. Adam Raised the Cane. En het tweede, wat er interessant aan is, is dat, ik wist dat helemaal niet, maar het is dus... Heel katholiek. Je hebt twee soorten zondes. Degene die je meekrijgt. Je original sin schijnt dat geloof ik te heten. En degene die je zelf bepaalt. Dus je bent al omdat je de zoon bent van Adam... gepredestineerd voorbeschikt om te zondigen... Mm -hmm. En dan kun je er zelf ook nog een heleboel aan verknallen. Ja. En, en, en dat het, komt allemaal samen in dit liedje. En ja. het goed maken met jezelf of met God, dat, dat dat komt pas, hij daar aan toe? Uh, nou, nee, wat, wat, wat, pas als hij zelf vader is... dan gaat hij uh, zingen over het feit dat hij zijn kinderen toewenst... dat ze hun eigen zondes hebben. Dus dat niet zonden van hem worden overgedragen op hun... maar dat ze, ze hebben het recht hebben om zelf die fouten te maken. Dat is eigenlijk een beetje wat hij met het ouder worden doet... Op goed punt. punt. Straks na half drie gaan we verder met een uh, ultra gevoelig onderwerp voor natuurliefhebbers. Moet je ganzen wel of niet vergassen als er te veel zijn? De Tweede Kamer spreekt daar vanmiddag over. Maar eerst het NO-Westionaal met Dorad Megens. Dit is radio 1. Nederlandse kiezers in het buitenland hoeven zich voortaan niet meer bij alle verkiezingen apart te registreren. Minister Plasterk wil het op die manier makkelijker maken voor Nederlanders in het buitenland om mee te doen aan Nederlandse verkiezingen. Daarmee voert hij een plan uit uit het regeerakkoord. Nederland krijgt vanmiddag en vanavond te maken met zware regenbuien. Weerplaza verwacht hoeveelheden van 50 tot 80 mm water in een paar uur. Dat zijn hoeveelheden die normaal gesproken in een hele maand vallen. Vooral in het zuidoosten en oosten van het land veel regen vandaag. Onderwijsinspectie heeft bij een aantal scholen de cijferlijsten opgevraagd van alle examenleerlingen. Scholen komen voor in het politieonderzoek naar de gestolen examens op de Ibben-Galdun school in Rotterdam. Cijferlijsten worden grondig onderzocht, zegt de inspectie. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen volgende maand een eendaags kennismakingsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. 10 juli, dat is de dag. Over het uh, programma is niets bekendgemaakt. Maar een bezoek aan koningin Elisabeth zal zeker niet ontbreken, zo zegt de RVD. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En voor de situatie op de weg gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo loopt het vast... na een aanrijding tussen Deventer-Oost en Badmen 3 kilometer. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Bij knalpunt Hoeverlaken staat drie kilometer Fiede. De linker is dicht. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat voor Rotterdam-Prins Alexander 4 kilometer. Door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Radio 1, dit is de dag. Ja, Goedemiddag, mooi dat u luistert. Nou, dit is de dag met hier aan tafel Leon Homburg van het Marine Museum... dat uitpakt over, over het 525-jarig jubileum van onze zeemacht. Verder boswachter Frans Kaptijns over een van de meest gevoelige kwesties... in de natuurbescherming, het vergassen van overmatige aantallen ganzen. En met Menno de Jong bespraken we de mini-zeil van het islamitisch onderwijs... die volgens hem sterker is dan we denken. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DDD... of ga naar onze website, ditisdedag.nu. Met kanonschoten, luidt koning Willem-Alexander vandaag de 525ste verjaardag in van onze marine. Leo Homburg, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U zit in het museum, het marine museum in Den Helder. Ja, klopt. <laughs> Zo klinkt het ook. Wat heeft u tot nu al gezien vandaag van de marinedagen die vandaag van start gaan? Ja, Het marine museum ligt op een stuk terrein wat eigenlijk buiten de marinehaven zelf ligt. Dus ik heb zelf niet heel veel uh, zicht op de, de grote festiviteiten... maar het museumterrein is zelf ook al omgebouwd tot één groot feestgebeuren. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is alweer uh, vrij imposant. Ik ja. heb zojuist wel de, de kanonschoten voorbij horen komen. Dus uh, het dus feest de, is begonnen. En de koning is gearriveerd. Juist. Ja, Het viel mij op, ik zag al een foto op Twitter verschijnen... dat de koning in uniform loopt en, en toch met onderscheidingen. Terwijl ik toch zou denken, want eh, dat was mij te oren gekomen, dat hij in uniform zou lopen zonder onderscheidingen sinds dat hij koning is. Weet u daar iets meer van? Nee, ik, ik weet alleen van de nieuwe distinctieven, zeg maar, die in. De een paar maanden geleden speciaal voor hem gemaakt zijn... omdat hij afstand heeft gedaan van zijn ja. militaire functies. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik hem zelf op dit moment dus niet kan zien. Dus ik, heb, ik weet niet wat hij op dit moment nou, draagt. Het, het, het was een marineuniform met heel wat uh, lintjes. Ja. Ja, ja, maar het, het marine uniform wat hij, uh, wat hij nu aan heeft, dat mag hij dragen. Maar dan heeft hij wel speciale, distinctieve, speciale onderscheidingstekens op de mouw waar je aan kunt ja, zien dat we hier de koning hebben... en niet een, een vice-admiraal, nee. bij wijze van spreken. Ja. Want de, een vice-admiraal mag niet in de regering zitten, hè? De, Zoiets is het. Ja, nou. dat, uh, dat we, laat ik me op dit moment even niet we uit. We stappen even af van mijn favoriete <laughs> onderwerpen, royalty... en laten we het toch maar even hebben over 525 jaar marine. Um, een prachtige periode. Het valt nu ook samen met 200 jaar koninkrijk. Maar toch, als we naar die ruim 500 jaar kijken... Wat was nou HET hoogtepunt in die hele periode uh, voor de marine? Ja, dan uh, kijken we toch al heel snel terug naar de, naar de Gouden Eeuw... en de, uh, de momenten waarop uh, toen door de Republiek van de Verenigde Nederlanden een beroep werd gedaan op de marine. En dan heb je het over de, de drie uh, wat wij dan noemen Engelse oorlogen... die in die periode zijn uitgevochten. Ja. En waarbij ja, dan weer Engeland en dan weer Nederland als winnaar uit, uh, uit de bus kwam... Maar waarin je toch twee op dat moment supermachten hebt die, uh, uh, die ten strijde trekken. Ja, ja. Uh, twee supermachten uh, zijn Frankrijk en Engeland tegen Nederland, bedoelt u? Dat zijn in de in de, vanaf de tweede helft van de 17e eeuw zijn dat Frankrijk en Nederland. In, of Frankrijk en Engeland tegen Nederland. Ja. En dat ja, dat, dat culmineert eigenlijk in de. Uh, derde Engelse oorlog, uh, wanneer uh, Nederland eigenlijk omgeven is door vijanden. Ook vanuit Duitsland en vanuit Scandinavië wordt Nederland belegerd. En Frankrijk en Engeland die uh, proberen een landing uit te voeren uh, op de Hollandse kust. Om dan, om dan ja, Nederland echt uh, middels een invasie te veroveren. En dat wordt uh, uh, in, op het laatst tegengehouden. de slag bij, uh, bij Kijkduin, die ja. hier vlakbij Den Helder is uitgevochten. Ja, hoe, hoe, hoe kan dat toch, hè? want als je er zo wel over nadenkt... Met, met zoveel vijandigheden om je heen... hoe kan het toch dat Nederland als kleiland ook toen... kon winnen van twee grootmachten, Frankrijk, ja. Engeland... en nog een Scandinavische dreiging? Ja, dat had een, vooral een, een economische basis. Dus Nederland was een zeer welvarend land. Er uh, werd handel gedreven over de hele wereld. En uh, de inkomsten daarvan die konden worden geïnvesteerd in, uh, in, ja, in onder andere een vloot. En um, dat zijn floten geweest, die hebben hun weergaar niet meer uh, gekend. Dus uh, in, de, in de 17e eeuw. Het kostte een paar dagen om. Een, of een paar, dagen, een paar maanden om een, om een oorlogsschip uh, uh, volledig op te tuigen. En uh, daar waren er dan ongeveer iets van tijdens de slag bij Kijkduin, zo rond de 75 van grote linieschepen die het op konden nemen tegen de vijand. Dus eigenlijk. Uh... Verkeert u in de verkeerde tijd als het gaat om liefhebber en uh, man van het Marine Museum, of niet? Nou, historici had je toen de tijd niet zo heel veel. Dus ik denk dat ik wat dat aangaat gaat in de 21e eeuw beter aan betrekken kom. Ja, ja, ja, dat geloof ik ook wel weer. Als we het uh, naar de hoogtepunten hebben gehad, ja, moeten we het toch ook over de dieptepunten hebben. Uh, wat zegt u dan in 525 jaar marine? Ja, en, en er, zijn er, er zijn er een paar geweest. Kijk, Nederland doet na de 17e eeuw afstand als, als grote wereldmacht. En dan, moet je, dan kom je in een situatie dat je niet meer die hele grote uh, uitgaven kunt doen... om je defensie op peil te houden. En echt een dieptepunt op dat gebied is uh, de, de vlootwet van 1922... wanneer er voor de verdediging van Nederlands-Indië... Een, een complete vloot gebouwd moet worden en die moet... Gefinancierd worden. Dat kon alleen maar bij wet. En die wet werd afgekeurd. Uh, met, uh, ik dacht, één stem uh, tegen. Ja vervolgens uh, blijft blijf je dan toch met een eilandenrijk in Nederlands-Indië zitten... wat verdedigd moet worden. En dan wordt er gezegd van, nou, weet je wat... we kunnen er daar een, een, toch nog wel het een en ander uh, aan vloot tegenaan zetten. Dan doen we dat met de helft van wat we in oorlogstijd nodig zouden hebben. En toen bleek uiteindelijk, bleek er, uh, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog... bleek daar een kwart zo'n beetje van beschikbaar te zijn... Dus ja, dan heb je het over uh, politiek, over geld, uh, wat, wat eigenlijk een uh, situatie creëert waardoor men in Nederlands-Indië met een vloot uh, zit, ja, die niet is opgewassen tegen de, ja. tegen de vijand die dan uh, op komt zetten. En Karel Doorman die, die waarschuwde ook hè, van dit, dit, dit gaan we niet winnen. Ja, Karel Dorman was de, uh, de commandant van het geallieerde eskader wat in de slag in de Javazee het op moest nemen tegen de Japanse vloot. En die wist van tevoren, uh, uh, had hij wel een idee over de uitslag. Want hij wist waarmee de vijand zou aankomen zetten... en hij wist wat hij zelf daartegenover kon zetten. En dat waren geavanceerde schepen, maar ze waren eenvoudigweg niet sterk genoeg... Om het tegen de Japanse kracht op te nemen. U heeft het over de politiek. Uh, ja, Dan kan je dat bijna vertalen naar vandaag de dag. Uh, ook bezuinigingen, ook voor de marine. Uh, ja. Komen we weer in een gevarenzone dan terecht, zoals toen met de Java Zee. Ja, met uh, de, de, de marine in de jaren 80 en 90 is er altijd een, een ingezet op de, de Koude Oorlog, zeg maar. Hè. De, de Russen vormden toen het, uh, het vijandsbeeld en dat is, dat is helemaal weggevallen. En dan kom je altijd een klein beetje in een soort van vacuüm terecht. Van waardoor wordt dat vijandsbeeld opgevuld? Nou, dat is vandaag de dag nog steeds niet helemaal duidelijk. We zijn bij, uh, de marine is, is op dit moment bij Somalië uh, actief om piraterij te bestrijden. Dat wordt gedaan met schepen waarvan ik persoonlijk uh, vaak denk... Uh, goh, uh, zijn dat wel de juiste schepen... om het tegen uh, piraten in kleine, snelle bootjes op te nemen? Want? Um, ja, en uh, dan worden er fregatten of bevoorradingsschepen naartoe gestuurd... en een fregat met ongeveer nou, 170 mensen aan boord. En uh, wat, wat eigenlijk bedoeld is om Russische schepen... Mm -hmm. bij wijze van spreken, ja. de, naar de kelder te jagen. Maar dat hoeft dat dus is, niet meer... En, en dat, die Russische dat hoeft... schepen. Nee, precies. Dus um... ja, we hebben ze toch. Maar dit is dan het meest geschikte uh, schip om in te zetten? Of? Ja, uh. je, je gebruikt dan natuurlijk de middelen die, uh, je, die, die je tot hebt. je beschikking hebt. Maar uh, het duurt altijd heel lang om een... Uh, om een schip te ontwikkelen, te ontwerpen, te bouwen. En op dit moment is eigenlijk dus zien we in de, in de haven, hier in den Helder. Ja, de, de, de nieuwe vloot tot stand komen. En dat uh, die wordt uh, voorzien van een aantal patrouillevaartuigen. En ja. die zijn daar veel beter voor geschikt. Even naar de andere man hier aan tafel. Iemand nog een jongensdroom, marine vroeger gehad. Nee, nooit. Nee, niet gehad. Het bos. Het, het, bos. Altijd, ja, het bos. altijd bos en niet de marine. Nee. En de andere ook niet? Niet, niet zo'n nou, drang. Ik enige, wel hoor. De enige vraag die mij... Die mij ik Men heb als jongen. Kleine, kleine jongen natuurlijk wel de, tafel, de tafels van vermenigvuldiging en de jaartallen geleerd. En ik heb even terug zitten rekenen en dan kom ik uit in 1488. Toen bestond de hele Republiek dus even vergeten Verenigde Nederlander nog niet. En toch nee. hadden we een marine we ja, ingesteld die... door keizer ja. Maximilian. Zeg ja, ik ja, dat precies. goed Leon Hamburg? Ja, dat klopt helemaal. Maar 1488. was de Nederlandse marine? Of? De... De ordonantie op de admiraliteit werd in Veren werd die, uh, werd die getekend. Dus ja, dat is een, een, toch een, uh, een Nederlandse admiraliteit geweest. Ja, in hoeverre kun je dat op dat moment van Nederland spreken, dat is ingewikkeld. Nou, ja. maar ik ben overtuigd ertussen, hoor. Ja. Goed, ja. tot, slot, tot slot nog even, Leo Homburg. Uh, het thema dit jaar, uh, rond 525 jaar zeemacht, is innovatie. Ja. De marine is innovatief. Ja, ja hoe, hoe, hoe vernieuwt de marine zich? Uh, de marine is altijd op zoek naar technologie die een voorsprong biedt op een mogelijke tegenstander. En dan moet je dus de randen van de technologie, de, van de mogelijkheden van de technologie opzoeken. En daarvoor doet de marine uh, een beroep op ja, uh, bedrijven als Thales en de Schelden die uh, uh, daar... Uh, technologieën ontwikkelen die later weer uh, gebruikt kunnen worden in de, in de burgermaatschappij. Met, met een vijand uh, voor ogen. Om dat te ontwikkelen. Wie is die vijand vandaag de dag? Nou, wat bijvoorbeeld op dit moment en al een paar jaar speelt, dat is uh, uh, Theater Ballistic Missile Defense. Dat Nederlandse schepen worden uitgerust met een radar die is uh, ingericht om ballistische raketten te kunnen onderscheppen. En dan kun je zeggen: ja, en wat, wat is dan nu het vijandsbeeld? Ja, er zijn uh, jammer genoeg naties in de wereld die. Het uh, niet al te best voor hebben met het Westen, althans dat laat ons regelmatig uh, ja. blijken. En die uh, beschikken over ballistische raketten. En het zou vervelen, ja, vervelend zijn als die zouden worden ingezet. Je zou een, Nederlands, ja. Ja, een Nederlands fregat zou je in de Middellandse Zee neer kunnen leggen. En die zou daar ballistische raketten kunnen onderscheppen. Die, die technologie is er op dit moment. Ja. De mannen van naam uh, zitten klaar om te spelen. Gaat vast over ballistische raketten. Uh, het door. is wel een mooi liefdesliedje wat, gaat over, wat zou kunnen gaan... over uh, een, een, iemand die zijn geliefde staat uit te zwaaien... en die weer voor maanden uit beeld is misschien wel. In die zin is het weer een prachtige link in dit programma. Het zit toch knap in elkaar? <laughs> Straks heet het. Zul je straks nog bij me zijn? In de lange, strenge winter Zul je dan nog bij me zijn? Als er sneeuw ligt op het plein Als de koude noordenwind Door de kieren zal fluiten En ik wil nooit meer naar buiten En jij moet lachen om jouw held Zul je straks nog bij me zijn? Als de knoppen aan de bomen, weer opeens tot leven komen. Want het is lente, ze wordt verteld. En ik zonder een centje pijn, uit mijn schulp kom gekropen. En ik gooi de ramen open, zul je dan nog bij me zijn. Elke zachte zomeravond, als we eten op terras. Als we huilen van de hooikoorts In het pasgemaaide gras Als we grote glazen heffen Goed gevuld met rode wijn En zo even niet beseffen Dat er ook seizoenen zijn Maar als ook die roes verdwijnt In de herfst van ons leven En we hebben nog maar even aan het einde van de lijn, het is mijn ultieme streven, dat je dan ook bij mij zult zijn.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 Dankjewel. En mooi. wel Mannen van Naam, wanneer gaan we jullie ergens zien, horen? Uh... We spelen aanstaande vrijdag in de Periscoop in Gorkum. Nee, volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag spelen we in de Periscoop in Gorkum. En voor de rest zijn we vooral na de zomervakantie weer actief. Maar we zijn te vinden op Facebook en op het internet mannenvanaam.nl. Super, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Natuur op één. Er zijn op dit moment veel ganzen in Nederland. De veiligheid uh, rond Schiphol is in gevaar. Het aantal moet daarom worden gehalveerd, zegt de overheid. De populatie die in het schieten. Dat alleen helpt niet. De vraag is alleen: hoe? Op 1 juni heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven. om in een straal van 20 kilometer van Schiphol vandaan. 15.000 ganzen te vergassen. Omdat dat toch een hele effectieve manier is. Dat komt echt als een ramp. Die beesten zijn totaal in paniek. Uh, voor de dieren uh, uh, het minst uh, onprettig is. Want die beesten die worden dus met geweld in containers. Ja, dus ja, daarom wordt er gekozen voor die manier. Want het belang van de, van de vliegveiligheid is zogenaamd in het geding. Ja, De Tweede Kamer praat op dit moment over de ganzenoverlast rondom Schiphol. Hoe heeft het zover kunnen komen en hoe lossen we het op, Frans Kapteins van Natuurmonumenten? Dit speelt al heel lang. Het speelt al heel lang, al zeker voor 2005, speelt dit al. Ja. En, en, en, en waarom wordt het dan niet opgelost? Ja, dat, was, dat is het probleem. Het, het, het, het lukte gewoon niet. Het, is, het, het probleem is dat er zeg maar, steeds meer overzomerende ganzen deze kant op komen. Die blijven hier allemaal hangen. Er um, is niet genoeg voedsel. Daarnaast zijn er heel veel... Um, de ganzen, zoals nijlganzen en Canadese ganzen, ontsnapt uit uh, ja, avifaunaparken, dierentuinen enzovoort. En die hebben geen natuurlijke vijanden, kunnen zich enorm ontwikkelen. Als ik alleen in mijn omgeving kijk, waar wij hele kleine vennetjes hebben. ja, daar, daar zitten gewoon veertig ganzen op een plekje waar er normaal maar eentje zit of zo, weet je. En dat, dat, dat heeft enorme zeg maar, voedsel uh, nodig. En dat betekent inderdaad dat je tegen een probleem oploopt. Ja, en hoe groot is nou het probleem van de ganzen? Ja, nou ja, in, in, in de winter is het er niet, maar het is vooral in, in de zomerperiode. ja, dan zijn er grote schades. Ik weet de cijfers niet meer uit mijn hoofd... maar er worden gewoon de graslanden van de agrariërs worden zich helemaal kaalgevreten. Um, in de natuur ja, worden andere soorten verdreven. Ik denk aan de kleinere zeg maar, zwemeentjes en kleinere, ja, kleinere gantjes. Die worden allemaal verdwenen, ja, of verdreven door ja. de grotere ganzen. En dan heb je ook nog eens een keer de veiligheid. Want ja, het is niet voor niks dat... Uh, ja, 50.000 uh, zeg maar... rondom Schiphol. Ja, precies. Zoveel zit er al. En dan moet je dus de rest van Nederland ook nog eens even kijken. En al dat vliegverkeer. dus is ook uh, al een vliegtuig teruggekomen die al ganzen in de motor had. Dus de, dat zijn dus dingen die je moet... daar moet je mee oppassen. Ja. Nou, ligt dat, uh, ja, dat opruimen van die ganzen ligt natuurlijk gevoelig. Um, in hoeverre loopt u daar zelf uh, tegen aan? ja Persoonlijk, ja. Het dat, dat, dat, dat is, dat is heel moeilijk. Ik, ik ben ook, uh, we zijn ook al, al een hele tijd bezig. Hoe ga je nou met zoiets om? En ik ben blij dat mijn organisatie daar toch een goede keuze heeft gemaakt. Ondanks dat we intern ook heel vaak zaten van... ja, doen we het wel goed? En, uh, hoe, hoe pakken we het gewoon goed aan? Maar, als je maar kijkt wat is dan, op, dan de keuze die gemaakt nou is? De keuze is toch uh, doorgaan met het, uh, met het uh, ja, proberen te weren van ganzen. En de andere kant is inderdaad, zeg Maar, ganzen, maar hoe dan? Weren kun je sowieso doen door uh, uh, eilandjes te verstoren... Uh, door uh, eieren te schudden, door oorlogen... Uh, maar we gaan ook door met het oppakken van ja, het doden van ganzen. Want anders ja, dan blijft het een, een probleem wat gewoon door blijft gaan. Ja, en hoe doden? Want dat ja, dat is kan dus... vergassen zijn, maar dat kan ook afschot zijn. Dat ligt er maar net aan. wat, wat, wat de punt is dat we besproken hebben in het Gansakkoord dat daar zeg maar maatregelen genomen worden per, per regio, per, per provincie en per deelgebied. En het is niet zo dat alles in één keer nee. vergast wordt. Want dat, dat is niet zo. We kijken van waar het kan en waar het niet kan. Ja, nou, in Den Haag wordt er ook over de ganzenoverlast gesproken. En in Den Haag zit PvdA-kamerlid Lucia Kobi. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, u komt net uit het Tweede Kameroverleg. Uh, is er nog iets nieuws uitgekomen? Nou, ja, de meneer van Natuurmonumenten zei het net al... Uh, als het gaat om de bestrijding van de overlast van de ganzen... is dat uh, voor uh, ja, de toekomst, uh, voor de provincies, uh, de twaalf landschappen... Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, vogelbescherming... die met elkaar dat akkoord hebben gesloten... Dat akkoord, het ganzenakkoord. Oh, het ganzenakkoord. Het ganzenakkoord. Ja, nee, dat we dat helder hebben. Precies. <laughs> en dat je per gebied uh, kijkt van nou, hoe krijgen we het evenwicht weer terug. En uh, het gemiddelde wat genomen is, is tot 2005 uh, terug te gaan tot de stand van de grauwe gans ja. van toen. En de brandgans van 2011, dat dat nog was nog een beheersbare situatie, waarbij de andere natuur ook niet uh, te veel werd verstoord. Nee. Wat er, wat Hoe er, wil er, de PvdA uh, landelijk... het ganse probleem ja, oplossen? Nou, nog even over dat landelijk aspect. Waar we ja. landelijk over gaan is uh, over de, de, die vergassingsmethode. Die mag op dit moment alleen maar daar waar acuut gevaar is. Dus hij wordt alleen maar toegepast bij, uh, bij de luchthaven Schiphol. Voor de rest van Nederland mag dat nog niet. En uh, de biociderichtlijn wordt op dit moment in Europa uh, zeg maar, daarop aangepast. Er ligt een aanvraag van uh, Nederland om in de bijlage terecht te komen. En dan kan er een aanvraag gedaan worden... bij het college voor toelating gewasbeschermingsmiddelen. Daar hoort hij dan onder. Ja, want, en dan kan het voor elkaar komen. Want u wilt dat. U wilt dat dat landelijk gaat gebeuren, dat uh, U vroeg naar het stappen van de Partij van de Arbeid. Ja. Wij steunen het akkoord van uh, deze zeven organisaties. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er gezamenlijk wordt opgetreden en dat je hier niet uh, gaat polariseren. Wat wij ook vooral willen, is dat je naar een naar systeem toe werkt, waarbij de, de doden allemaal niet meer nodig is, maar dat je echt per gebied heel goed kijkt naar wat zijn, uh, want heel veel van onze weilanden zijn natuurlijk snackbars voor ganzen. Ja. IJwitrijk. Ja, ik heb alleen het gevoel, dit is heel mooi voor de lange termijn, het klinkt ook ja. nog allemaal nog heel, heel vriendelijk, maar er moet toch ook nu iets gebeuren? Ja, wij, uh, wij steunen ook uh, het standpunt van deze, van dit platform van deze uh, zeven organisaties. Dat en de bestrijding wat... van de overlast... Echt ver, dat, dat die uh, echt... Uh, er zijn zo, zulke ja. grote populaties. Ja. En hoe dat... dan? Waar, hoe? Dat vergassen landelijk? Uh, ja, de, de, samen met de, de Partij van Arbeid... en D66 GroenLinks hebben vorig jaar... aan de staatssecretaris gevraagd... Doe nou eens goed onderzoek naar wat is nou de meest diervriendelijke methode. Want laten we wel zijn, bestrijding zal ja. nooit een prettige oplossing zijn. Maar de Raad voor Dieraangelegenheden heeft dit helemaal uitgezocht. En die heeft ook vooral gekeken naar niet alleen naar de methode, maar ook naar de hele situatie. Ja. En die zegt dat vergassen, voor, voor zeker grote populaties, de meest diervriendelijke methode is. Ja, en u vindt het volgens mij best moeilijk om te zeggen, want dat klinkt ja, gewoon isolet. Het zo lekker, is ook heel ik. moeilijk. En ik denk dat, dat je met elkaar moet erkennen dat we dit ook ja, veel te veel hebben laten lopen. En ik denk ik denk dat, er, uh, dat deze zeg maar, uh, populatiereductie, zoals je dat een, zo netjes heet, uh, maar vooral ook gepaard moet gaan met heel veel andere maatregelen. waarbij we de gebieden weer zo gaan ja. inrichten. dat de ganzen ook gewoon minder aantrekkelijk uh, worden vinden. gemaakt. Ja, ja. Wat vindt van het idee van Marianne Tiemel om een jaagverbod op vossen in te stellen. zodat die dan die ganzen kunnen opeten? Ja, nou, voor de vossen zijn wij voor het beleid dat je per gebied. Daar waar de vossen echt schade aanrichten, dat, ja, dat dan niks anders op zit dan dat ze bejaagd moeten zijn. Maar de vos kan juist ook heel interessant zijn als predator. Dus als natuurlijke vijand, uh, om ook mee te helpen het probleem uh, mee ja, te dus, reduceren. Dus een goed idee. Maar het gebiedsgericht. Niet op korte termijn. Gebiedsgericht. Gebiedsgericht. Ja. Oh. Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat, dat is dus weer dat dus je moet gewoon wel het, het vergassen doen. En in sommige gebieden de vossen uh, het werk laten doen. Nou, het is denk ik het hele samenspel uh, van het verhaal. Daar waar je echt hele grote overpopulaties hebt. Ik was laatst op Schimmel en Koog. Waar uh, de boeren al jaren nooit meer de eerste oogst hebben gedaan. Maar waarbij ook toeristen en iedereen zegt: van... Dit is toch wel echt ver over de, over de box. Ja. Uh, dat geldt voor Tessel, maar dat geldt voor heel veel gebieden. Daar zul je. Uh, niet met alleen maar gebiedsmaatregelen en bijvoorbeeld ook door de vossen naar uh, meer toe te laten het probleem oplossen. Ja. Trouwens, daar zitten geen vossen ja. uh, Maar uh, dat je dat per gebied bekijkt. En daarom zeg ik ook heel bewust gebiedsgericht. Ja. Frans fauna faunabescherming, die zegt. Boeren moeten in de buurt van Schiphol niet langer graan bieden en aardappelen verbouwen. Daar komen die ganzen massaal op af. Er zijn veel uh, sloten, waterpartijen, dat moet weg. Hoe, hoe, kijk, hoe kijk jij daar tegen Nou op? ja, dat, dat geldt, geldt niet alleen voor de ganzen. Dat geldt voor een heleboel uh, zaken waar wij uh, zeg maar, ook uh, peperen in gemeenten. Is duidelijk te maken. Kijk, als je, als je zeg maar, land in gaat richten en je gaat aan de buitenzijde van een gemeente zitten, kijk dan eventjes ook als architect en projectontwikkelaar een gemeente wat ligt daarnaast. En dan weet je wat als daarnaast een, zeg maar, een, een riviergebied ligt of een, of een beekdalgebied of een sloot en weilanden. Ja, dan moet je van tevoren zorgen dat je daar maatregelen gaat nemen en gaat dan niet inderdaad zeg maar, dingen aanleggen waar juist die beesten op afkomen. Je kunt er van alles verzinnen om, om dat tegen te houden. Ik heb een nieuw woord geleerd: digitale dementie. Straks meer erover in Dit is de dag na drie uur. Morgen in... Vrijdagmiddaglaag.